Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Franse regering overweegt tijdelijk de noodtoestand in te voeren... vanwege de gewelddadige protesten van gele hesjes. Vanmiddag is er overleg tussen president Macron, premier Philippe... en de minister van Binnenlandse Zaken, Castaner. Gisteren liepen de protesten in Parijs uit op vernielingen. Betogen staken auto's in brand, vernielde winkels en bekladden de Arc de triomf. Zeker 133 mensen raakten gewond. Ruim 400 mensen werden gearresteerd. Macron is woedend en zei dat de relschoppers voor de rechter zullen komen. De politie is nog op zoek naar een van de drie mannen... die vannacht een overval pleegden in Zaltbommel. De drie hielden de bewoners van een huis onder schot. Later ontstond een vuurgevecht met de politie... en gingen de overvallers er vandoor. Bij een tankstation langs de A2 werden twee overvallers gepakt. Een van hen had schotwonden. De derde verdachte is nog voortvluchtig. De Amerikaanse en Chinese presidenten Trump en Xi... hebben op de G20-top overlegd over de Nederlandse chipmaker NXP. Dat bedrijf zou dit jaar worden overgenomen door het Amerikaanse Qualcomm... maar China wilde daar niet aan meewerken. Peking heeft een stem in die zaak... omdat de chipmaker ook in China actief is... Bij de overname ging het om 44 miljard euro. Wat Trump en Xi over de overname hebben gezegd is niet bekend. Wel is duidelijk dat Amerika en China een oplossing willen van hun handelsoorlog. Ze leggen elkaar geen nieuwe heffingen op en ze gaan verder onderhandelen, hebben Trump en Xi afgesproken. In Nieuwegein zijn twee verdachten opgepakt in verband met een reeks autobranden. Gisteren was er brand in acht auto's en er waren al eerder branden. De verdachten zijn een jongen van 15 en een vrouw van 19. Volgens de politie hebben ze gisteren in elk geval één brand aangestoken. Het weer, regen en vrij veel wind. Vanmiddag het vaker droog en in het westen misschien wat zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Morgen ook wat zon, vooral in het zuiden een bui en een graad of 12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 is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. I'll keep you warm in december. Warm, when the cold breezes blow. sleet and snow This heart that glows like an ember Longs to be loved just by you If it could be so Then you'd keep me in December to Goedemorgen, luisteraars. Op deze zondagochtend, 10 uur geweest, uh, de hoogste tijd voor uh, CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door AUKO B. Uh, het is alweer december. Sommige mensen zeggen wel het de mooiste tijd van het jaar. Sinterklaas uh, is dichtbij, uh, Advent uh, begint. Kortom, allerlei uh, soorten muziek die je vaak in deze tijd van het jaar hoort. Uh, zullen ook de revue passeren vandaag. Wat staat nog meer op het programma? Het eerste uur toch een paar zintdeuntjes, maar wel met een jazzy karakter natuurlijk. Ik zie verder staan Jan Menuh, V. Klaassen, uh, Scott Bradley, Tilbrunner, uh, Tony Cole. Ja, eigenlijk heel te veel om op te noemen. We gaan gewoon beginnen. En dat doen we met een uh, pittig stukje jazz. Lou Donaldson, Sweet Juice. Moet ik even kijken hoor, want ik moet hem nog even uh, opstarten. Lou Donaldson. Oh ja, ik weet alweer. Daar heb ik hem gezet. Mooi. Klappen. Opname gemaakt in 1952, 19 november in de befaamde Rudy Van Gelder studio in Hackensack, New Jersey. En ik zie staan Horace Silver op de piano op dit nummer. En ik zie ook nog staan, even kijken wie ik nog meer zie, of bekende Art Blake op drums. Uh, nou, eigenlijk een geweldige, geweldige jazz natuurlijk. Dit. En ik begon het, uh, het eerste nummertje dit, uh, dit uur met Julie London, die eigenlijk helemaal geen London heette, maar gewoon Gail Peck, een Amerikaanse zangeres en actrice. Maar haar stem, ja, dat is dan een lage, zwoele, rokerig stem. En dan denk je, toe, hoe komt dat nou? Ik weet niet hoeveel pakjes per dag zij rookte. Dus vandaar die fraaie stem. Dat was jullie Londen. Ik had al beloofd, we doen er wat Sinterklaas muziek doorheen. Maar wel Sinterklaas muziek die binnen de sfeer van de, dit programma uh, past. En dan komt onder andere deze in aanmerking: een nummer van Hint. Zie gins komt Stoomboot. Zou ik zeggen, hint, ziegins komt de stoomboot. Um, ja, ik heb een tijd in Zeeland gewoond en in Zeeland woonde ook een meneer die heette Jan Menu. Uh, dat is een hele bekende nou ja, saxofonist en die heeft al een keer een CD gemaakt, In 2010, de uh, Dutch Songbook. En daar heeft hij eigenlijk uh, Nederlandse liedjes bewerkt, samen met pianist Jasper uh, Sovert, uh, ja, in jazzmuziek. En dat is een leuk cd geworden. Ik zal eens even kijken waar ik die heb staan. Jan menu. Ik, ik draaide tips. Een nummertje. Ja, was dat niet uit. Uh, uh, ja, zuster, nee, zuster. Ik geloof het wel. Een CD geworden. 2010 of zo denk ik uit mijn hoofd. Echt een van de eerste die de Dutch Songbook uh, op de plaat gezet hebben. Uh, de Wereld daardoor heeft ook zo'n poging gedaan. Eigenlijk misschien op hierop wel geïnspireerd. En er zijn meer mensen geïnspireerd door de Dutch Songbook. Want V. Klaassen heeft onlangs een CD uitgebracht. Uh, de Dutch Songbook. En dat heeft ze samen gedaan met de WDR Big Band. De West-Duitse Rundfunk Big Band. Dat is ook een aardige CD geworden. Er staat een prachtig nummer op van uh, Toets Tielemans uit de film Turks Fruit. En daar ga ik die even opzoeken hoe dat precies heet. Veeklaassen. Ik dacht dat Mistige Rode Beest heette. Dat dacht ik uit het als ik me niet vergis. En dat is een, uh, dat wordt ja, eigenlijk niet echt meer uh, uh, met tekst gezongen door vee. Maar ze, nou luister maar zou ik zeggen. Het is een lang nummer. Ik weet niet of ik het helemaal ga draaien. Maar het komt eraan. V Klaassen, dat mistige rode beest... van haar nieuwste cd, de Dutch Songbook CD uit 2018... tegenwoordig van v. Klaassen en de WDR Big Band, de Dutch Songbook. En dit is nummer is dus natuurlijk van Toets Tielemans en uit de film Turks Fruit. Een eh, bekend nummer van hem en ja, zij doet dat toch op een hele speciale manier. Het klinkt een beetje eh, zoals zij zingt als een gestopte trompet, wordt wel gezegd natuurlijk. Uh, heel mooi. Toevallig was ik gisteren in Duitsland. Ik zag dat uh, VKlaas daar op tour gaat in december. Met uh, allerlei kerstmuziek. En weer zo'n Duitse. De NDR-Big Band, dacht ik, gelezen te hebben op een postertje. Maar ze staat volgens mij ook nog in het Bimhuis. Ergens eind december met een uh, kerstshow. Uh, uh, ja, als we dan toch met de Nederlandse zangeres bezig zijn. dan vind ik dit ook wel een hele mooie zangeres. Die zat vroeger bij een bandje, getiteld Room 11... En haar naam is Jana Schra. En die doet ook mee. U bent het Sinterklaasfeest. Sinterklaas, die goede heer, die komt hier alle jaren. Koek. Speelgoed en een prentenboek Appeltjes van oranje Het is die knecht zo zwart als roet Die het speelgoed dragen moet Kijk door het venster In te Alles staan op. Ok Van zijn hart het diepje, oh, oh, oh. van zijn hart het diepje. Ja, ook sinterklaasmuziek, maar wel op een hele andere manier. En er zijn al een aantal mensen die Sinterklaas al gevierd hebben. In het weekend natuurlijk op de zaterdag of juist vanmiddag nog wel. Of wie weet ben je wel bezig met een, nog druk bezig om een surprise in elkaar te knutselen... of een gedicht in elkaar te stampen. Dat hoort er allemaal bij in deze tijd. Hè. En wie weet heb je je schoen wel gezet en kreeg je er een boek in. Een boek van Harry Potter. En dan kom ik bij Scott Bradley. Een bekende Amerikaanse pionist die heel veel de, de, de popmuziek een beetje jazz heeft. Heel veel filmpjes gemaakt. Heeft toert momenteel in Nederland. Is op dit moment in Nederland. En dan denk ik dan is het wel weer eens leuk om iets van Scott Bradley te draaien. Dan gaan we eens even kijken welke we dan nemen. Ik denk dat ik nu neem eens even kijken wat ik uh, zoek. Oh ja, Harry Potter zei ik. Hè? Dan moet ik hem wel even opzoeken natuurlijk. Dat is natuurlijk wel stom als ik dat zeg. En ik kan hem niet zo gauw vinden. Ik had hem, dacht ik, wel meegenomen op een momentje. Oh ja, hier heb ik hem. De Harry Potter Jazz Variations. Met Scott Bradley. Staat op de cd Fake Blues. Theo Brunner, een, ja, volgens mij in Duitsland geboren, in Italië opgevoed. Ja, zijn muziek stelt toch een beetje beïnvloed door de bebop en de fusion, fusion jazz. Uh, Popmuziek, soundtracks gemaakt, van alles. En een gevierd trompetist tegenwoordig. Uh, het is Sinterklaastijd en ik had beloofd het eerst uur uh, redelijk wat Sinterklaastijd en Sinterklaasmuziek in te stoppen. Dus dat ga ik uh, waarmaken. Uh, dat ga ik doen met even kijken wie ik dan uh, doe. Dat doe ik deze keer Wouter Hamel. Onze Nederlandse jazzzanger die waarvan ik de laatste tijd ook erg goed vond. En medley Sinterklaasmuziek. Sinterklaas goed heilig man. Trek je beste tabber aan, rijdt er mee naar Amsterdam. Van Amsterdam naar Spanje, appeltjes van oranje, pruimpjes aan de bomen, Sinterklaas zal komen. Sinterklaasje, glasje, zinte glas wat in mijn spuitje, hoi wat in mijn lasje. Dank u, Sinterklaasje. Met zulke muziek wordt Sinterklaas echt een feest natuurlijk. Tony uh, Co, vorige, week, vorige keer ook iets van gedraaid. En dit is van een cd die, die samen met Tina B. Zangeres uh, gemaakt heeft. Maar volgens mij op dit nummer zingt ze net niet mee, toevallig. Jess Piquant. Een cd uit 1998. Uh, A tu vois ma mère. Uh, Paul Mitessa heet hij, ik dacht Pailo of Paul. Uh, uh, dit staat op een cd'tje, On a Misty Night, een cd 2008, Italiaan. Uh, mooi nummer, een bekende Limehouse Blues, dat kent iedereen wel denk ik. Uh, ja, we doen nog een zindeuntje. Even kijken of ik er nog eentje kan vinden op dit moment. Ik denk dat ik er nog wel heb, dus even kijken. Had ik niet. Deze heb ik ook nog, heel bekend. De Piet ging uit fietsen, toen klapte zijn band Toen moest hij gaan lopen met zijn fiets aan de hand Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de smid Ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit Ah, ah, ah Inderdaad, er zit een pepernoot in je band Maar maak je niet druk, er is niks aan de hand Want ik ben de smid en ik ben zo handig Ik smeet ijzer, maar plak ook banden dus Piet, rustig aan en ontspan je maar Geef me een uurtje en je band is klaar Voordat je boot weer naar Spanje vaart Fiets je voor gas na Sint op zijn Maar Piet was verdrietig, hij kon niet meer fietsen Zoveel energie en nu zat die ja, hij maar te niets Hij pak je stuk bezorgen en maakte zich zorgen Maar al 5 december is al morgen En al die zakken vol strooigoed Komt het ooit goed of komt het nooit goed? De smid keek hem aan en zei Piet, relax je band is al bijna geflext. De smid moest toen lachen en plakte zijn band. Toen kon Piet weer fietsen door heel Nederland. Hoch jongens en meisjes, let nu toch eens op. Misschien zie je Piet al fietsen met de achterop. Dan ging hij weer, als een speer, met zijn band geplakt, het liep gesmeerd. Hij kreeg een extra versnelling En rijm op tijd waren de pakjes op bestemming En dus werden alle schoenen goed gevuld Vertrouwen en een beetje geduld is de les die we leren Heel dat kleine beetje stress in het leven, ja dat moet je accepteren. De Smit was de redder, en zo komt Piet verder. Stiekem breed de Sint een extra letter, extra lekker, speciaal van de Sint. En Piet kan weer fietsen met zijn haren in de wind. Onderweg naar elk kind dat hij lief was geweest. En zo werd Sinterklaas toch gewoon een groot feest. Ja, prachtige uitvoering toch? Lange Frans met uh, Zwarte Piet ging aan het fietsen. Wie kent het niet, zou ik bijna zeggen. Um, soms heb je een droom. Een droom om iets te gaan doen. En dat geldt ook voor een mevrouw. Haar naam is uh, Masuma Ormandi. En hij zegt, is dat een Italiaan? Nee hoor, dat is een, een Japanse dame. We in Amerika. En die had ooit de droom om een, een cd uh, te, op te nemen. Een jazzalbum. En dat is haar gelukt. Daar heeft ze wel wat voor moeten doen. En eens even kijken, zij was 77 toen dat eindelijk gerealiseerd werd. Maar als je ook kijkt wie er meespeelt op haar cd... dan zie ik toch wel een aantal bekende namen staan. Uh, ik zie onder andere uh, uh, Houston Person staan. Nou, dat is ook niet de eerste, de beste natuurlijk. En dan ga ik het nummertje van draaien van haar, het bekende nummer Misty. Masiba Masumu Ormandi. Misty. Helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand. Or oh, it might be the sound of your hello. That music I hear, I get misty the moment you're near. You can say that you're leading. Do you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. Oh, my own. Would I wander through this wonderland alone? Never knowing my right. I left my hat from my glove I'm too misty and too much in love In love Ormandi. En op de sax was natuurlijk Houston de person. Die man, ik weet niet hoeveel cd's, lp's die uh, geproduceerd heeft. Ik weet niet, hij is behoorlijk op leeftijd ook. En onlangs is er ook weer een cd uitgekomen... waar hij samen speelt met... Uh, uh, Ron Carter, laat ik daar ook meteen maar iets van draaien. Remember Love heet die cd. En dat uh, is uh, deze: The Way You Look Tonight, Ron Carter, Houston Person. Hey. CD van Ron Carter en Houston, Remember Love. cd deed 2018. En ja, je hoort die bas lopen. Lekker hoor. Ik had Sinterklaas muziek beloofd. Nou, dit denk ik wel een van de allerlaatste Sinterklaas deuntjes. Hoor, wie klopt daar, kinderen? Een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Ik zal eens even vragen naar zijn naam: Cindy. Zegt hij en geen lekkers zegt. Hij weet dat goed. Want je weet wel, zegt hij dat Sint-Niklaas zegt hij altijd vraagt of jij je best wel doet, zind. Werd gezongen door Do. En het orkest was natuurlijk het beroemde Metropoolorkest. Al deze fraaie Sinterklaas liedjes... ...werden de ja, Nederlandse artiesten samen met het Metropoolorkest... ...een Sint-cd'tje uit 2010. Zeer de moeite waard. Loop je er nog eens tegenaan. Dat is Sint-muziek die nooit verveelt. Het eerste uur zit erop. We gaan ons opmaken voor de tweede uur. De tweede uur, dan hebben we Sint achter ons gelaten... ...en dan staat natuurlijk de kerstbank klaar. Gisteren maakte ik nogal een lange autotocht naar Duitsland... en ik zag dat... Uh, en ik had de radio-aanstaan op een kerstzender, zou ik maar zeggen. Nou, volgens mij hebben die maar vijf kerstplaatjes. En die draaien ze continu. En dat is in een tweede uur. Draai ik een stuk of drie, vier. Maar wel kerstmuziek die je niet zo vaak hoort. Ik zou zeggen, tot zo direct na de klok van twaalfen. Nog een klein stukje Masumi Ormandi. As time goes by. Tot klok. Tot na de klok van elf.